Een van de leiders van een Egyptische militante organisatie is omgekomen toen een bom onbedoeld afging. Hij raakte met de bom op zak, betrokken bij een verkeersongeluk. Daarbij ging het explosief af. De man was betrokken bij een terreuroperatie in 2011 bij Eilat in Israël... en bij een mislukte aanslag op de Egyptische minister van Binnenlandse Zaken. Op de A15 bij Barendrecht is een vrachtwagen vanochtend achterop een lesauto gereden. Twee inzittenden van de lesauto raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig de verwondingen zijn is niet bekend. Door het ongeluk op de snelweg naar Rotterdam waren enkele rijstroken een paar uur dicht. Wielrenner Robert Geesink is afgestapt in de Italiaanse etappenkoers Tireno Adriatico. Dat gebeurde in de vierde en langste etappe over 244 kilometer. De renner van Belkin heeft last van zijn urinewegen. Geesink en zijn ploegmaat Bauke Mollema hadden voor de start gezegd dat ze in de top 10 wilden eindigen. Het weer in het westen zonnig en de rest van het land bewolkt. Vanavond en vannacht soms lichte regen. Morgen zonnig en 15 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A8 richting Amsterdam staat tussen knopend Zaandam en Oostzaan 3 kilometer file. Dat komt door wegwerkzaamheden. Op de A13 daarna richting Rotterdam van knooppunt Kleiponderplein 2 kilometer. Dat komt door de file op de A20 richting Gouda. Vanaf Schiedam staat 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Tot zover de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 Naar Fris, Frisch. Job. Ja, de 32e minuut. Uh, zo graag uh, verwacht. Het doelpunt van Zandvoort is daar. Uh, niet veel. Uh, ja, nou, nou laat ik, nee, ik zeg het gewoon anders. Kastje geeft een splijtende paas door de verdediging heen. In de diepte. Patrick van der Hoort is snel genoeg en scoort Zandvoort. En de, scoort voor Zandvoort 1-0 halve, Met nog een verkeer te gaan in de Eerste helft. Dat is goed nieuws. De ziel van 10 en Feel the Love, we kunnen hem niet helemaal uitdraaien... want we hebben een druk programma, ook in het tweede uur, robert -Jan. Ja, luisteraars, zoals u van ons gewend bent... uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. En na de volgende plaat gaan we schakelen met Roy van Buringen... want die heeft een uh, dubbel ollustrum te vieren. Zowel uh, on-air events als uh, het wapen van de Zandvoort uh, hebben wat te vieren... en daar gaat hij ons uh, na de volgende plaat alles over uh, vertellen... Uiteraard hebben we de Zandvoorts nieuws in het kort. En de telefoon gaat alweer. Zullen we die, dan weer ja, gescoord. We, we gaan eens even kijken. Jap, ben je daar? Ja, ik ben daar inderdaad. Oh, Oké, okay. heb je weer een doelpunt voor ons? Ja, kan niet? Ja, ja, hoor. ja, je ja zie, hoor, je bent, er, je bent er live in de uitzending. Oké, okay, goed. Um, we hadden dit over met een paar jongens van uh, het is wel lekker 1-0 verplakt voor rust, 2-0 zou nog lekker te zijn. We hebben het koud gezicht. Of uh, Petty van der Oort gaat het 16 meter gebied in, houdt het goed overzicht, speelt Nijntje op berg aan en je geeft het prachtig stiftje over een vallende keeper. Prachtig doelpunt dus, 2-0 voor Zandvoort. Oké, okay, goede berichten dus van Joffreys. En waar had jij het over? Uh, ja, waar had ik het ook alweer ja, over, ja. Niet meer. ja. Nou, zometeen gaan we dus naar de volgende plaats gaan we bellen met Roy van Buringen. Uh, in een, een unieke samenwerking tussen het wapen van Zandvoort... samen met zijn bedrijf On Air Events hebben een lustrum te vieren. Uh, nou, ik wou zeggen, we gaan straks weer schakelen naar het voetballen. Nou, u weet het, u hebt het gehoord. Het is 2 tegen 0 tegen EVC. En uh, rond tegen het einde van de eerste helft gaan we normaal gesproken... weer even met Joop schakelen. En ik zou zeggen, uh, voor de rest Zandvoorts nieuws in het kort... en veel muziek. Heel veel lekkere muziek, waaronder deze van Billy Joel. Hier is de Uptown Girl. 1983 hoorde je de single van Billy Joel en de Uptown Girl. Ja, we hebben Roy van Buringen aan de telefoon. Goedemiddag Roy, welkom. Goedemiddag. Ja, jij hebt wat te vieren. Ja, ja zeker. En vertel, en het, gaat allemaal op, het speelt zich allemaal af op 22 maart heb ik begrepen. Ja, 22 maart is het alweer vijf jaar geleden, toen Nedefense uh, startte. Met, uh, met de evenementen in Zandvoort. En ook vijf jaar geleden dat het eerste Kika Artiestengala plaatsvond in Centerpark. Ja, maar je bent niet alleen bekend van het Kika Artiestengala, maar je hebt nog veel meer evenementen georganiseerd in Zandvoort, hè? Ja, te veel uh, om op te noemen inderdaad. Nou, ik zou je even helpen. Kunstfestijn ja. heb je gedaan, Talent of the Voice, ja. American Roots Country and Blues Concert en het Jutter Kofferbakverkoop. Dat klopt, ja, hè? En nog veel... En nog veel, veel meer. Maar wat gaat er, wat er, gaat er gebeuren, uh, uh, Roy? Nou, 22 maart bestaat nu voor On Air Defense uh, een, uh, vijf jaar. En het Wapen van Zandvoort is weer één jaar open. En we hebben we al, al een hand in handen in één geslagen. En we dachten van, wat gaan we organiseren? En het is een uh, wel groot artiestengala geworden. Met uh, rond de 13 artiesten die komen optreden. Allemaal in het Wapen van Zandvoort. Van, uh, vanaf... Uh, Vanaf 7 uur tot een uurtje of 1, 2. En dan gaan we er een heel groot feest van maken. Oké, okay, kan je wat uh, namen noemen die uh, op de 22e komen optreden, Roy? Robin Res, uh, Sascha Brouwers van uh, de vijfde topperactie uh, van uh, de Toppers in Concert. Uh, we hebben The Young Ones, uh, Carlo Koster, Mike Dane, uh, Dave en Roy uit Haarlem. En uh, Johan Kettenburg, bekend van het uh, tv-programma Bloed, Zweed en Kranen. Oké, okay, uh, had dus je die... Het is een uh, kleine greep. <laughs> ja, een kleine greep. Maar het is een, uh, het is een vol programma, die 22e. En ja. uh, nou, samen met het Wapen van Zandvoort, dat nu één jaar bestaat. Uh, hoe, uh, kan, je, daar, kan je daar ook even iets over vertellen, over het Wapen? Dat uh, het éénjarig jubileum gaat vieren. Hoe zij je dat vieren? Ja, wij vieren het samen. Samen met het Artiestengala. We, we steunen met het Artiestengala uh, Stichting Make Wish... En uh, daar probeerden we, die tenten maken we allemaal van het uh, Stichting Doen Wens. Die is het uh, uh, Engels. En um, ja, dus op die manier probeerden we een beetje samen te werken om er een uh, groot verjaardagsfeest van te maken. Nou, geweldig. Maar het, de hele maand maart stond een beetje het Wapen van Zandvoort in het kader van de muziek. Hè? Ja. Allerlei, uh, ja. En dit is dan de, de grote klapper, om het zo maar eens te zeggen. Ja, van uh, morgen is er Adam Spoor. Van, uh, vanaf 6 oh, vanaf uh, 4 uur. Uh, en uh, daarna komt ook nog uh, Papa Luigi uh, op uh, de 30. Dus heel veel uh, muziek in het Wapen van Zandvoort. Oké, okay, uh, kaarten. Moet je, is het vrij entree of ja. moet je kaarten regelen? Uh, kaartjes uh, zijn te kopen via de bar van het Wapen van Zandvoort. Uh, de, vanaf uh, vanaf uh, 7.50. Dat is uh, de voorverkoop en uh, op de dag zelf aan de deur kost een kaartje een tientje. Ja. En die zijn aan de bar bij het wapen van zover te kopen, maar ook op de website van Events eventsnl Je moet niet alles voorzeggen, Roy, hoor, want dan heb ik niks meer te oh, vragen. <laughs> Helemaal goed, joh. Hé, hey Roy, maar. nou is het uh, wapen wel redelijk groot daar op het uh, gashuisplein, maar op een gegeven moment is het vol, is vol, want hoe gaat de voorverkoop van de kaarten? De voorverkoop van de kaarten, dat is inderdaad even een triggertje... om mensen van de voren kaartjes te laten kopen. Dat we toch een kleine inschatting uh, hebben hoeveel mensen er komen. En de kaartverkoop gaat dan aardig hard. En uh, we hebben uh, buiten een heel mooie tent over het terras. Dus het terras is ook helemaal overdekt. Dus we kunnen genoeg mensen kwijt. En buiten dat uh, de artiesten gaan optreden... gaan er nog meer dingen gebeuren op die avond? Uh, dat is eigenlijk allemaal een verrassing... Oh, ik spannend. Over, moet ik, zeggen. ik heb dingen ik heb, We hebben de artiesten geregeld en uh, daaromheen is was er een speciaal e-mailadres waar mensen toch ook wel verrassingen voor on -air of het wapen konden indienen. Dus, uh, Oké, okay, 22 maart. En uh, vanaf hoe laat uh, begint het? Vanaf uh, 7 uur starten we met de muziek. Oké, okay. nou, hebben we iets vergeten, Roy? Nou, ik uh, denk niet. Nul van nog een keer kaartjes via ww.streepjesvent.nl. En ik denk. Uh, ...dat het een heel groot en gezellig feest gaat worden. En als ze een kaart kopen, dan steunen ze het goede doel daarmee, hè? Ja, zeker weten. Oké, okay, dus iedereen lekker naar de halen op 22 maart in het Wapen. Dankjewel, Roy. Alsjeblieft. En heel veel succes met de voorbereidingen. Oké. Okay. En alvast van harte gefeliciteerd natuurlijk. Ja, dankjewel. <laughs> ja, je hebt wat te vieren, hè? Ja, celebration. Hier is Cool in de Gang.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 Dat is juist van uh, Roy van Buringen van On Air Events. Op 22 maart gaat het een uh, groot feest worden in het Wapen van Salvoort. Het Mega Artiestengala. En de kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar voor 7,50 euro. Onder meer bij het Wapen van het Salvoort uh, aan het uh, Gasthuisplein. Wordt zeker een celebration al daar. Nou, voor uh, SV Salvoort uh, begint het ook zo langs een feestje te worden. Hè? Met 2-0 op dit moment op het scorebord. Uh, Joop? Ja, klopt, uh, Rob. Helemaal. Maar ja, er is nogal wat aan blessures geweest dus de laatste paar minuten. En ook een wissel erbij. Dus ik denk dat de wissel nog, tenminste in ieder geval, die eerste helft nog wel even zal duren. En Sandvoort heeft in die periode na de vorige reportage. twee schoonheden vakantie gekregen, echt waar. Het is puur pech dat die er niet in gingen. En dat geeft alleen maar aan dat Sandvoort op dit moment heel erg goed bezig is. De keeper kan daar net niet bij komen. Goeie voorzet, maar wordt weggewerkt door een verdediger van EVC. EVC heeft wel meer balbezit, Maar goed, als je er niet veel mee doet, dan. Gaat dat ook niet, natuurlijk niet. Soms werd in de aanval. Over het linkse, maar Robert Melina speelt hem terug. Op, even kijken. Uh, Patrick van der Hoort. Speelt erin. Kast de komt hij vrij? Ja, maar een meter of drie naast het doel. Mooi schot. En dat soort dingen komen bij Sans regelmatig voor. Het was net een beschitterende corner. Op maat, echt helemaal op maat. Een geijarde koppel van Patrick van der Hoort. En die vond helaas op dat moment net de keeper op zijn weg. Dan moet je net een klein beetje massle hebben, dat hij uh, iets meer naar links of rechts staat, die bal. Het was wel helemaal gericht en het was knoert hard. Helaas was het niet uh, doelpunt. Maar goed, uh, laten we niet uh, uh, uh, treuren. Want Santos staat nog steeds bij die 2-0 voor. En uh, is echt de betere van EVC. Santos wordt weer een bal dus Molina speelt het terug naar Jurjan Mans. Mans naar de buitenkant. Even kijken wie daar is. Uh, van de hoort is dat, denk ik. Daar gaat hij weer naar het midden toe. Uh, uh, Ronaldo Carlos moet ik zeggen natuurlijk uh, Terug Zandt is een beetje achterin en het free En probeert daar een vrije man te vinden Dan gaat die bal komen, dan gaat die erdoor Nee, de uh, die gaat die bal uh, verdedigen En gaat proberen een uh, aanval op te zetten Door het midden En die bal gaat dan nu naar buiten Doet zandt naar de rechterkant van de rechter het veld Helemaal veel ruimte daar En dat uh, gaan ze dan ook benutten uh, maar voorlopig is het een beetje een padstelling. Want de, de aanvallen van een EVC kan die bal niet kwijt. Nu dan eindelijk. Uh, maar het is weer het is Samson uh, verdedigt uh, sterk moet ik zeggen. Dat is uh, Samson uh, eigenlijk wel eigen. Dat hebben ze, doen ze eigenlijk altijd. En hier gaat dan een, een hele verkeerde paas van een EVC spelen. Naar een collega die gaat over de zijlijn. Robert en Robert Melina En dat lijkt dan weer dat we aan de linkerkant van het spel zitten. Die mag uh, die bal gaan ingooien. Even kijken naar wie dat gaat gebeuren. Ik uh, kan het niet goed zien hier vandaan. Er komen allerlei spelers langs me heen. Uh, toch Zandvoort in het balbezit. Daar, uh... De Haan, de Haan naar uh, even kijken. Jan Sonneveld. Zonneveld, wat gaat hij ermee doen? Speelt daar Kastelvries in. Die kan er een man van mee. En dat is nou overtreding. Ja, een meter of twee buiten 16 meter gebied. Rechts Sandvoort in Vrije Schop. Uh, zeg maar een beetje bij, te, bij de kruising zo. Meter of twee. En even kijken wie zich daarmee gaat bemoeien. En normaal gesproken is het rechts de Zan Moline dat gaan doen. Inderdaad, daar komt hij ook aan. En daar heeft Zandvoort, uit zo'n positie heeft Sandvoort vorige week... tegen de nummer 1. Uh, ANVJ uh, heeft uh, Roberto Moline ook gescoord. En ja, wie weet gaat hij dat nu de puntje weer uh, flikken. Je weet maar nooit tenslotte, laat het weer eens zijn. Er komen allerlei spelers hier voor me staan, euh, meneer. Dank u wel. Oh, do, do, do, do. <laughs> ja, uh, goed, uh, mijn zijt is allemaal op de muren plaats te zitten En dan fluiten uh, dat die bal genomen mag worden. Dan komen we er nog meer voor me staan. Dan ga ik even naar horen toe. Dank u wel. Gaat die bal komen? Molina. Roberto Molina. Gaat hij al, al een beetje over de, over de lat heen. Dat was een aardige kans. En uh, Jan moet een klein beetje met dat soort dingen geluk hebben. En dat had hij net niet. Ondertussen gaat de C's, uh, die best door. En de C's heeft hij echt op de Ja, dat doet hij nu einde. Maar hij uh, maakt geen aanstand om te blijven. Of doet hij het dus wel? Ja, dit is het uh, eindjaar voor de eerste helft. Zandvoer staat met 2-0 voor. Een goede prestatie op dit moment. En uh, de spreekt eraan met 4-0. 3. -0. Ja, de... <lacht> dat de is ook goed blijkbaar. Goed, uh, rust dus bij uh, stand van 2-0, goede stand. Graag tot Oké, okay, straks voor de tweede helft komen we uiteraard terug bij Joop van Nes. En zo meteen over een tweetal laten de evenementenagenda. Maar eerst de nieuwe Stroma 1.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 C'est Facile à dire, je suis gnagnant.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 Deze man, toch een geweldige muziek. En we hebben het over Stromae. Je hoorde de opvolg van formidable. Dat was Toe Dit is ZFM. En hier is de County Crows.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 Holiday is paying Ik was even op vakantie bij deze plaats. Die hoorden we ditmaal niet, maar wel de County Crows, de Holiday in Spanje. En Bluff hebben we natuurlijk uh, al lang hè, met die mega single van ze hier aan de kust, Albert Jan. Die mooie. Ja, mooie. mooie. Oh, zo mooi, <lacht> zo mooi. Het is één minuut over half hier. Zo gaan we doen? Hier is de evenementenagenda. Ben een papier bij de hand, luisteraars, want het is nogal een, een rijtje. Ik, Ik ga ervoor zitten. Ga jij maar even rustig <lacht> zitten. Uh, we beginnen natuurlijk vanavond met de folklorevereniging De Wurf. Die geven een voorstelling. De Garnaalkoningin. En dat vindt plaats in Theater de Krocht. En dat begint allemaal om 8 uur. En ook nog tot en met morgen is er Circus Rigolo. En dat is een voorstelling en workshops in Krankcafé XL aan het Kerkplein 8. Gaan we naar, en ook nog vanavond, de babbelquiz. Bijna vergeten, babbelwagenquiz. Hoe goed kent u Zandvoort in Hotel Faber aanvang 8 uur. Gaan we naar de 16e en dan heb ik het voor de jeugd tussen de 4 en 10 jaar... Uh, organiseert de IVN zuid kennemerland een hele mooie padden-excursie. In deze tijd van het jaar gaan de padden op trek. In de overgang van de natuurgebieden Koningshof en Elswoud... is deze trek goed te zien aan te beleven. Op weg naar hun broedplaats komen zij allerlei obstakels tegen... en moeten ze de weg oversteken. Om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen hebben ze hulp nodig. Morgen organiseert derhalve het IVN zuid kennemerland een padden-excursie... waarbij kinderen van 4 tot met 10 jaar kunnen helpen bij de paddentrek. Het aantal deelnemers is beperkt tot 30, dus wees er snel nog bij om het te proberen. Morgenochtend om 8 uur gaat het allemaal plaatsvinden. Kijk voor meer informatie even op wwwnp zuidkennemerlandnl wwwnp zuidkennemerlandnl Goed, dan is het ook weer tijd voor Classic Concerts morgen. En dan hebben we het over de Wings-ensemble in de protestantse kerk. En dat begint allemaal om drie uur. En morgen zal de bekende Wings-ensemble een concert verzorgen... in de reeks Kerkpleinconcerten van de stichting Classic Concerts. Het ensemble dat mu muziek pour faire plaisir als motto voert... dat is muziek voor uw plezier als motto... zal een aantal uh, werken van aansprekende componisten voor u vertolken... Het concert van Wings morgen is in de protestantse kerk aan het kerkplein... zoals gezegd, en het begint om drie uur. De kerk gaat om half drie open en de entree bedraagt vijf euro per persoon... inclusief het programma. We blijven op de zestiende, zoals Roy van Buren al aangaf... is onze Zandvoortse saxofonist Aram Spoor weer te bezichtigen... en te beluisteren uiteraard in het Wapen van Zandvoort. En het begint allemaal om vier uur. Dus de Zandvoortse saxofonist Adamspoor... morgenmiddag vanaf 4 uur... Uh, in het Wapen Live Jazz Muziek. Dan gaan we naar de 17e. Dat is dus de maandag. En dan is het tijd voor het verkiezingsdebat. gemeenteraadsverkiezingen, theater, de krocht. En dat begint allemaal om 8 uur. U bent daarvoor van harte bij deze uitgenodigd. Mocht u maandagavond daar niet bij kunnen zijn, geen nood. ZFM zendt dit verkiezingsdebat integraal uit. Vanaf 8 uur tot een uur of elf zal het wellicht gaan duren. Dus maandag is het tijd voor het verkiezingsdebat. Gemeenteraadsverkiezingen, Theater de Krocht, aanvang 8 uur. Dan gaan we naar de 19e. Dan is het natuurlijk weer tijd om te gaan stemmen. Ja, vergeet niet, laat uw stem niet verloren gaan... En stem op de 19e. En s'avonds is er wederom in het theater de krocht. En dat begint dan allemaal om 9 uur. Een vrolijk samen zijn. Voor de een wel, voor de ander wellicht niet. Maar in ieder geval dan komen de verkiezingsuitslagen binnen. En kunt u met, uh, met mensen uit de gemeenteraad uh, van gedachten wisselen over de verkiezingsuitslag. Mocht u daar onverhoopt niet bij kunnen zijn, geen nood. Want ZFM. Uw lokale radiozender zal dat verkiezingsdebat, verkiezingsuitslagavond live voor u op de radio brengen. Dus wederom zijn wij daarbij aanwezig. Zowel maandag als woensdag zal ZFM achter de présence geven... en deze beide avonden live voor u op de radio uitzenden. Dan gaan we naar 21 maart, want dan is het weer feest. Want dan heb ik het over het herstart van het Zandvoortsmuseum. In nog geen maand tijd heeft Hille Jansen... de nieuwe beheerder van het Zandvoortsmuseum met veel enthousiasme... een geheel nieuwe opzet gemaakt voor het Zandvoortsmuseum. Op de jaarplanning staat een gevarieerd aanbod... met als uitschieter een nostalgische tentoonstelling... op 22 augustus over het circuit in Zandvoort. Tijdens de opening op 21 maart... het is me weer gelukt, de filler was op. Tijdens de opening op 21 maart is er ook een primeur... Op de kleine zolder is er een historische inloopkast, die zogenoemd, de zogenoemde walk-in closet, gemaakt naar aanleiding van een stageopdracht van studenten. Het is zeer uniek, dus ga gezellig langs en neem een kijkje. Verder kan je via een fotowand van jezelf een afbeelding maken in de Zandvoortse kledendracht. Ook de standtafel komt terug, dat doet mij deugd. Uh, zie uh, het als een soort ontmoetingsplek voor jong en oud... vertelt Duizendpoot Hilly, die bruist van de ideeën. Ondanks dat het besteden budget laag is... komt er voor de zomerexpositie de bekende naar Ada Breveld... naar het Zandvoortsmuseum. Samen met het museumteam hoopt Hilly Jansen veel kunst... uit Zandvoort en de regio... en natuurlijk ook veel toeristen te mogen begroeten. Meer informatie over de jaarkalender van het museum... is te lezen via Facebook of op ww.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl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 En komt u er alleen niet uit, vrijdag 21 maart vanaf 3 tot 5 uur... zitten de jonge vrijwilligers van Pluspunt voor u klaar om u hierbij te helpen. Kom gezellig langs en laat onze jongeren uitleg geven. Aan het eind van de middag krijgt u een flyer mee met allerhande tips. Heeft u meer hulp nodig? Docent Ed Buntschoten is aanwezig om u te ondersteunen waar nodig. Dus dat is dus 21 maart. En El Doet in Zandvoort. En u bent dan van harte welkom bij het Pluspunt. Gaan we door naar 22 maart. Dan is het weer tijd voor gratis compost als beloning... voor het scheiden van een GFT en groenafval. Op zaterdag 22 maart kunt u tussen half morgens en half 1... weer gratis compost afhalen bij de remise. Gemeente Zandvoort en het afvalverwerkingsbedrijf De Meerlanden... willen op die manier Zandvoorters belonen... voor het scheiden van GFT en groenafval. En bovendien mensen stimuleren dit te blijven doen. Het gescheiden afval wordt door De Meerlanden verwerkt tot compost... Goed voor het milieu en goed voor uw tuin. Kom er, uh, kom er wel op tijd, want op is op per persoon kunnen... en dat is een goede toevoeging... kunnen maximaal vier zakken worden meegenomen. Dat is allemaal op 23 maart tussen half tien en half één. En de locatie is de remise Kameling-Onderstraat 20, de Zandvoort. Dan hebben we nog op 22 maart... Uh, dan graag uh, attenderen wij u daar ook even over...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 te rennen. Alle donaties gaan voor 100% naar het Simavi Wash Project in Bangloom, Nepal. Even kijken, meer informatie. Dat kunt u, uh, u aanmelden. En meer informatie kunt u vinden op dopperrun.org of runapestaatje dopper.org. En uh, u kunt daar meer informatie voor krijgen voor deze goede uh, actie op 22 maart op Wereldwaterdag. Dan blijf ik nog even op de 22e, zoals gezegd organisatiebureau On Air Events bestaat 22 jaar. En het Wapen van Zandvoort die dag 1 jaar. Vijf jaar, hè? Uh, vijf jaar. Je hebt gelijk. Vijf jaar. En het Wapen van Zandvoort bestaat één jaar. Heel goed. Je bent bij de les, uh, Rob. Uh, dat begint allemaal om 7 uur. Een rij van uh, artiesten zal die avond voor u optreden. Uh, kaarten zijn in de voorverkoop voor 7,50 euro. En in de avond zelf 10 euro. En die voorverkoop kunt u natuurlijk via www.onair-events.nl of natuurlijk even aan de bar... En dat is veel leuker. Uh, ga even naar het wapen van Zandvoort en haal de kaarten daarop. Dan gaan we naar de 23e. Dan is het tijd voor de Automax Street Power. En dan heb ik het natuurlijk weer over het Circuit park Zandvoort. 23 maart, Automax Street Power, Circuit park Zandvoort. En ook de 23e, voor diegenen die weer gezellig willen gaan wandelen, is het weer tijd voor de 10.000 stappenwandeling. En het verzamelpunt is Anytime, de oude halt Vondelaan 10. 23e, 10.000 stappenwandeling, verzamelpunt Anytime, de oude halt. En dat is om tien uur s morgens Tot zover. Zo, twee keer de vullen, <laughs> Twee keer de vullen. Dat was nog een dan. Een mega evenementagenda. Wil je het evenementen nalezen? Dan ga je naar www.cfmsanvoort.nl Of kijk ook eens op CFM TV, kanaal 40, digitaal en analoog kanaal 45. Is hier Eros Ramassotti, samen met Tina Turner. There's just human contradictions Feeling happy, feeling sad These emotional transitions All the memories we've had Yes could die i want to feel it over here all the love without them confinati di cuore solo can you not dietro gli ticchettio degli orologi su sto pensando a te. oh yeah sto pensando a noi. Klassiekers op de zaterdagmiddag bij CFM. Johannes de Single van de Timing Social Club en Rumors. We gaan voor de tweede helft van de voetbalwedstrijd SV Sanford tegen EFG weer naar Jotres. Al daar op Duintjesveld, Joop. Goedemiddag ja, nogmaals. Maar, ja, het, eh, dankjewel. Het is geluid, uiteraard. Maar Sanford speelt nu eh, tegen de wind in. En die is een stuk in kracht toegenomen. Dat staat eh, nog wel een beetje met voor de rust. Het is ook een, een heel plukje kouer geworden. En, uh, maar Zandvoort, die, die houdt lekker die bal in die ploeg. Hij speelt hem niet te hoog. En dat is te, altijd fout natuurlijk. En uh, hij heeft nog een kansje, kansje gehad. En EVC nog steeds niet. Hij heeft wel uh, op dit moment uh, de laatste paar minuten een beetje weer balbezit. Maar Sandvoort uh, die deert het niet. Die spelen lekker vrij. En Frank, en die gaan uh, gewoon lekker die bal in die ploeg houden. Wat wel eens anders is geweest. Op dit moment in ieder geval uh, EVC. Nee, uh, de receptie in Paul van der Oort. Paul van der Oort naar uh, Jan Zonneveld. Zonneveld speelt hem terug naar Van der Oort. En die speelt hem breed... Naar Kreuger. Kreugen in het midden van het veld, vlak voor de 60 meter gebied. Hij speelt daar een vervelend verkeer. Probeert daar naar zijn berg te bereiken. Dat ging niet. En Daar is geplakt en gefloten. Het komt buitenspel. En ik denk dat het wel helemaal het geval is geweest. De zijn er toch goed bij. De assistent schijf die deed die vlag omhoog. Dat is helemaal goed. En Sandvoort mag vrij schopnemen. Weet Meter of vijf uit de straf moet, is ondertussen gebeurd. Paul van Noord speelt er helemaal verkeerd in. Maar omdat hij de linksbuiten van EVC die bal niet verwacht... dan gaat hij via hem, over de zijlijn en mag van de Oord gaan gooien. En dan voor Sandvoort aan de rechterkant van het veld. Johnson naar het veld. Toen die bal, probeert hij tenminste ik zo... ze verder voor te krijgen, richting de en maar die kan er niet bij komen. Die uh, wordt uh, daar weggespeeld door twee EVC-spelers. Uh, en EVC is weer in bal te zitten. Uh, Sandvoort is aan het storen. Patrick van der Oort werkt zich weer eens een keertje helemaal in het trompet. En dat doet hij elke week. Dat is ongelooflijk. Nee, ik kom er net niet bij. Kales <reklamasifASTB3> ja, dus nee, ook er niet erbij. En daar gaat, dan komt er een mooi pingel, hè? Komt lekker voor van de hoort. kan hem wegwerken, maar in de voeten van een EVC'er. En EVC zet nu een klein beetje druk op zandvoort. Daar nog steeds EVC. Ja, het moet nu even gewerkt worden hier, want ze komen steeds dichter bij de doel van een mooie de vet. Er wordt gewoon vaak in keer gebaseerd, wordt breed gespeeld en nu gaat die bal wordt gekapt en geschoten. Maar tegen Sabelen van Zandvoer Zandvoort neemt over. Jan Veld. naar, uh, even kijken, dat is uh, Petter van de Oort. Van Oort, ja, die weinig beweging, dus hij kon die bal niet kwijt even. Dan krijgt hij de bal weer terug en nu naar uh, Molina. Molina, die wordt daar, uh, ja, ik denk dat het een overtreding was. Zij zetten kon ik niet goed zien. En uh, daarom het, uh, wordt, gaat het spel gewoon door. Van de uh, EVC. EVC op eigen helft, uh, gaat nu proberen te bouwen. Wordt goed gestoord daar door Zandvoort. En uh, Molina probeert die bal te pakken. En hij heeft die bijna, nee, nee. Nee, nee, nee, niet. Nee. Jammer. Uh, die helemaal aan de andere kant van het veld. Het is nu weer voor Zandvoort aan de rechterkant. Uh, er moet een mooie paas gegeven. Een 1-2 zeggen we dan maar, zomaar. En een goed gegleden daar. We gaan even kijken. Uh, Patrick van Doorn, die glijdt die bal over die achterlijn. Anders zou het zomaar gevaarlijk kunnen zijn. En EVC heeft de halve een korner. Corner, voor Zandvoort gezien. Dus aan de rechterkant. Het heel snel genomen. Uh, de sp de spelers is nog niet helemaal klaar. Dat geeft niet. Dat mag, uiteraard. Uh, nu is het uh, verdedigen en verdedigen en verdedigen. Dan komt die bal hoog dat doen En er wordt weggekocht naar Petten van de oort. Die staat eigenlijk in de spins, Die zijn een grootste verdediger Die staat hier te helpen. En hier probeert een, uh, de Riddel die bal te pakken. Dat lukt niet niet. Nee, dat lukt inderdaad niet. En de Nuitsenberg. Die is lekker snel. En die pakt die bal zomaar af. En die kan hij Ja, hij kan nog meer tempo draaien. Is niet op de helft van, uh, van de EWC. Wordt die bal breed gelegd? Ja, yes, no. Nee, helaas. buiten spel. Goed. Uh, we hebben gespeeld. Op dit moment... Uh, en we zitten, zoals ik zo zeg, in de 61 e minuut. De stand is nog steeds 2-0 voor Zandvoort En het gaat op dit moment gewoon lekker. En zo meteen in het volgende uur komen we uiteraard weer terug bij Joop Vres... voor het vervolg van deze wedstrijd. Kijken we nog even naar de Veteranen 1. Ook die voetballer vandaag, Albert-Jan. Oké. Okay. Tegen Vlug en Vaardig. Wat een naam, hè? Op dit moment staat het 4-0 voor de Veteranen 1. Dus, dus. dus niet Vlug en niet Vaardig. En niet Vaardig. Maar het is wel team nummer 2. Dus. Oh, oké. Okay. Vandaar waarschijnlijk. Nou, we gaan nog uh, anderhalve plaat reizen, zo vlak uh, voor het nieuws en weer van vier uur. En een van die anderhalve platen... dat is deze van de Doobie Brothers... en de Long Train Running.